8 uur, het NOS-journaal, Dorold Megens. Kritiek op optreden Syrië groeit, DSM draait goed eerste kwartaal... en bossen patiënten met vrachtwagens naar een nieuw ziekenhuis. Internationaal groeit de kritiek op het harde optreden van het regime in Syrië tegen demonstranten. Diverse Europese landen willen dat de druk op Syrië wordt opgevoerd om een einde te maken aan het geweld vn chef Ban Ki-moon heeft het beschieten van burgers en de inzet van tanks scherp veroordeeld. Hij heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek. In Syrië wordt het protest tegen het regime van president Assad de laatste dagen met harde hand neergeslagen. Daarbij zijn doden gevallen, maar hoeveel is onduidelijk, omdat er geen onafhankelijke journalisten worden toegelaten. Een Syrische mensenrechtenorganisatie zegt dat er sinds het begin van de protesten zo'n 400 burgers zijn gedood. Getuigen melden dat er de afgelopen dagen honderden mensen zijn opgepakt. Ook zouden scherpschutters mensen neerschieten die de straat opgaan om de doden te bergen. Telefoonlijnen en elektriciteitskabels in delen van Syrië zijn afgesneden. Vingerafdrukken uit paspoorten worden voorlopig niet centraal opgeslagen. Minister Donner komt daarmee tegemoet aan de Tweede Kamer... die grote moeite heeft met de centrale opslag van deze gegevens.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 Chemieconcern DSM heeft een goed eerste kwartaal achter de rug... ten opzichte van een jaar eerder steeg de winst met 28% naar 166 miljoen euro. De omzet nam toe met 5%. Volgens dsm topman Cybersma komt de groei onder meer... door de aanwezigheid in snel groeiende economieën als China. De meeste onderdelen van DSM deden het beter. Alleen de medicijnentak stond onder druk. Ook navigatiesystemenbouwer TomTom Tom is met kwartaalcijfers gekomen. Die cijfers vallen wat tegen... De winst nam wel toe, maar de omzet daalde licht naar 265 miljoen euro. TomTom Tom verwacht dit jaar minder navigatiesystemen te verkopen dan eerder gedacht. Vooral in Noord-Amerika staat de markt onder druk. Het kabinet kan doorgaan met de politietrainingsmissie in Koenders. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de aanvullende afspraken... die Nederland heeft gemaakt met Afghanistan en de NAVO.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 PVV, PvdA, SP en de Partij voor de Dieren blijven tegen de missie. Johan Cruijff wil toetreden tot het bestuur van Ajax. Dat heeft de club bekendgemaakt na een bijeenkomst van de ledenraad. Een commissie van vijf personen gaat nu op zoek naar andere kandidaatleden... voor het bestuur van de vereniging. Voorzitter Rob junior van de ledenraad is blij... dat Cruijff formeel een functie wil binnen Ajax. Volgens Been wil Cruijff zijn technische hervormingsplannen... niet meteen volledig uitvoeren, maar wil hij daarvoor de tijd nemen... De positie van onder andere trainer Danny Blind blijft daarmee voorlopig veilig. Ook zal de jeugdopleiding niet direct op de schop gaan. Alle patiënten van het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch... worden vanochtend verhuisd naar een nieuw onderkomen. Het ziekenhuis, dat tientallen jaren in twee gebouwen in de binnenstad zat... heeft een nieuw pand aan de rand van de stad. Ongeveer 200 patiënten worden daar naartoe gebracht met verhuiswagens. Ambulancemedewerkers, verpleegkundigen, motoragenten en verkeersregelaars... begeleiden de hele operatie.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 Wereldwijd zijn er zo'n 75 miljoen mensen die hun Playstation-apparaat via internet met elkaar verbinden om spelletjes te kunnen spelen. Manchester United heeft een belangrijke stap gezet op weg naar de finale van de Champions League. In Gelsenkirchen won Manchester met 2-0 van Schalke 04. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Giggs scoorde in de 67ste minuut. En twee minuten later deed Rooney dat nog een keer. De return is volgende week. Vanavond is de andere halve finale tussen Real Madrid en Barcelona. Het weer veel bewolking, ook af en toe zon. Vanmiddag in het oosten en zuidoosten kansen op een regen- of onweersbui. Het wordt 13 graden aan zee, 18 graden in het oosten. Morgen is bewolkt, dan zijn er in het hele land buien. Daarna wordt het weer geleidelijk droger, zonniger en warmer. A ah, en de BVK-informatie staat ruim 90 kilometer file. Het valt al mee bij deze ochtendspits.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Internationale gemeenschap volgt de ontwikkelingen in Syrië op de voet... maar moet toezien dat de autoriteiten keihard blijven optreden. Nicole Lefeva was aan de grens met Syrië. De Nederlandse Bank komt vandaag met een oordeel over de financiële sector. De banken hebben hun handel en wandel bepaald niet verbeterd sinds de crisis. We zeggen deskundigen. Eén van die deskundigen spreken we zo. En één bank kan het voorlopig in ieder geval vergeten. De databank voor vingerafdrukken. Zo is dat, vingerafdrukken uit paspoorden worden voorlopig niet opgeslagen. Dat zal minister Donner vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. Die Kamer had in toenemende mate bezwaren tegen de opslag van biometrische gegevens... omdat het niet veilig zou zijn. We hebben nu contact met Kamerlid Janine hennis blasgaard van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. De meerderheid van de Kamer uh, voelt zich niet goed bij de opslag van die vingerafdrukken. Uh, u bent een uh, van de Kamerleden die zich daar niet helemaal lekker bij voelt... dus ik kan me voorstellen dat u tevreden opstaat. Ja, nou ja, naar nou dit, nou dit soort berichtgeving absoluut. Uh, maar de realiteit is dat wij nog aan het wachten zijn op de brief waarover u bericht en anderen ook berichten van de minister. Uh, maar als het allemaal waar is, dan is het natuurlijk fantastisch nieuws. Ja, want waarom is de opslag van vingerafdrukken uh, in een centrale databank zo'n slecht idee? Nou, ten eerste is er een principiële vraag. Hè. Moet je het wel willen? Um, van ruim uh, of van bijna 17 miljoen Nederlanders de vingerafdruk in een centrale database. Uh, terwijl we dat eigenlijk normaal gesproken alleen doen voor veroordeelden en criminelen. Dus um, uh, ja, het, het beeld schetsen dat er zev, bijna 17 miljoen potentiële verdachten rondlopen, uh, valt sowieso niet goed. Daarnaast, en dat is uh, eigenlijk nog wel belangrijker in deze discussie, de stand van de techniek um, uh, ge brengt gewoon te veel risico's met zich mee. Uh, uh, met als gevolg bijvoorbeeld valse identificaties als je uh, uh, op basis van de opgeslagen biometrie over zou gaan tot verificatie. Daar kan nog te veel uh, mee gemanipuleerd worden, zegt u? Nou ja, de, de, het feit is dat de uh, kwaliteit en de integriteit van de biometrie van de vingerafdruk heeft nog heel veel vraagtekens. En dan moet je heel voorzichtig zijn als je de vingerafdruk gaat gebruiken voor verificatie en voor identificatie. Um, dat leidt tot valse identificaties, dat moeten we echt niet willen... want het vingerafdruk is heel persoonlijk. Het is niet zoiets als een pincode die als je die verliest... of uh, die wordt gemanipuleerd, dan kun je een nieuwe aanvragen. De vingerafdruk is voor altijd, die heb je de rest van je leven bij je. En als daar iets mis mee gaat, um, en de, uh, met als gevolg identiteitsfraude dan ben je echt heel ver van huis en uh, dat moeten we gewoon niet willen. We hebben het over de opslag van die gegevens, van die vingerafdrukken en alles wat daarbij hoort. Wat heeft dat voor consequenties voor het biometrisch paspoort? Is dat dan ook niet biometrisch meer? Ja, zeker wel, zeker wel. Uh, het biometrisch paspoort is gebaseerd op een Europese verordening. En uh, in die Europese verordening staat dat de lidstaten verplicht zijn om vingerafdrukken op te nemen in het paspoort. Dus dat blijft dat ook zo? zo? Dat zal zo blijven. Uh, dat is allemaal uh, ten behoeve uh, van identiteit, de bestrijding van identiteitsfraude ooit geïntroduceerd. Maar de vraag is vervolgens, wat doe je met die gegevens? Sla je die alleen op de chip op? Sla je die decentraal op? Sla je die centraal op? Uh, en daarvan uh, uh, is nu de berichtgeving dat er helemaal niet meer zal worden opgeslagen. En er is inderdaad een hele kritische massa in de Tweede Kamer die heeft gezegd... we moeten echt een stap terug doen, terug naar de basis. Het aanvraag- en uitgifteproces van het paspoort is helemaal nog niet op orde... En er zijn grote vraagtekens bij de uh, kwaliteit en integriteit van de vingerafdruk. Dat moeten we eerst op orde krijgen, willen we überhaupt verder gaan nadenken. Ja, maar er zijn al 6 miljoen mensen die hun vingerafdrukken hebben afgegeven. Nou, er zijn volgens mij 6 miljoen vingerafdrukken afgegeven. Um, oh, dat um, zijn er dan wat minder. Ja. Ja, maar goed, los daarvan, het gaat wel om heel veel Nederlanders die al de vingerafdruk hebben afgegeven. Uh, wat de consequenties daarvan zijn uh, als het gaat om de vingerafdrukken die reeds uh, op gemeentelijk niveau zijn opgeslagen... Uh, ja, ik zou zeggen op basis van de berichtgeving dat die dan uh, gedelete worden. Dus uh, niet, meer, niet langer worden opgeslagen. Maar nogmaals, ook voor mij is het wachten op de brief van de minister. Ja, maar u vindt dus uh, het, het afgeven op zich van vingerafdrukken en het opslaan in het paspoort. Want dat is dan wat er gebeurt, hè? alleen ja. enkel in de chip. Dat is wel veilig genoeg? Nou ja, kijk, de, de, het is altijd een kwestie van beveiliging en uh, bijblijven met de laatste technologie. Dat betekent dat je altijd alert moet zijn, maar het, is, uh, het ligt voor de hand dat als er een chip wordt gemanipuleerd, dat de impact daarvan lager is dan als er een hele database wordt gemanipuleerd. Ja, um, ja dus maar even, zijn, even, echt het, veilig klinkt dat ook niet, moet ik eerlijk nou, zeggen. Het zijn, risico, uh, het zijn afwegingen die je absoluut moet meenemen in het besluitvormingsproces, als het gaat om de beveiliging van de chip, dan zit uh, iedereen er natuurlijk bovenop. Mm -hmm. Nederland dit is niet het typisch Nederlands probleem overigens. Hè. Alle EU-lidstaten kampen hiermee. Dus er zal in EU-verband echt beter moeten worden samengewerkt... Uh, en, en gekeken worden naar de beveiliging... maar ook naar de kwaliteit van, uh, van de vingerafdruk... en wat we daar nu precies mee willen. Dat is een uh, belangrijke stap uh, wat mij betreft... die Nederland uh, in EU-verband zal moeten zetten. Oké. Okay. Janine Hennis, dank van de VVD. 12 minuten over acht, dit is het Radio 1-journaal. En mensen uit de Syrische stad Dara proberen aan het geweld van het leger te ontkomen. Ze vluchten bijvoorbeeld naar Jordanië en vertalen daar over de verschrikkingen... die voor een groot deel verborgen blijven voor de buitenwereld. Want journalisten komen immers Syrië niet in. Filmpjes gemaakt met mobiele telefoons en verhalen zijn de enige bronnen van informatie. De getuigenissen van de gevluchte Syriërs zijn daarom van groot belang... om een beetje beeld te krijgen van de situatie. Correspondent Nicole de Vever sprak aan de Jordaanse grens met vluchtingen uit Dara. Nicole, wat vertellen ze? Nou, ze vertellen verhalen over hoe een stad echt volledig uh, belegerd is. Elektriciteit is afgesloten, telefoon, er wordt geschoten op. Uh, uh, mensen hebben een soort watercontainers op hun dak. Daar wordt op geschoten zodat ze ook geen water meer hebben. En ze zeggen, ja, de situatie is echt verschrikkelijk. Het is heel gevaarlijk om gewonden op straat te helpen. Je kunt niet met deze mensen naar de reguliere hulp, naar een ziekenhuis. Daar worden ze geweigerd of meteen gearresteerd. En één man die vertelde dat hij probeerde samen met nog twee mannen... een gewonden van straat uh, te tillen... En uh, toen werd er echt met scherp op hen geschoten. Ze hebben de gewonden toen laten liggen. Uh, en daarna kwamen er uh, mensen in Burger die de man doodsloegen op straat met twintig met man. Nou, deze man die vertelde dat uh, echt in tranen. En dat zijn ook de verhalen die je uit andere steden hoort. Uit Homs bijvoorbeeld. Ook daar is het uh, echt onmogelijk om bijvoorbeeld de doden te begraven. Uh, het moment dat mensen proberen naar de reguliere begraafplaats te gaan... dan komen ze daar weer geweld tegen, wordt er weer op hen geschoten... En wat ik ook opvallend vond, uh, het is niet zo dat je echt een grote vluchtelingenstroom hebt die de grens overgaat. Het is mondjesmaat, het zijn een paar vrachtauto's, een paar auto's met gezinnen erin die het lukt om, uh, om weg te komen. Maar voor de rest zeggen heel veel mensen van nou, ik wil eigenlijk niet weg, want op dit moment is het uh, onze strijd. En uh, wij willen die strijd voortzetten. En praten die mensen dan vrij met jou, Nicole? Want in principe kennen ze jou natuurlijk niet. Zijn ze niet bang om hun verhaal aan je te vertellen? Nou, een paar uh, mensen die, die zeiden alleen maar... Euh, nou ja, het, het, het is allemaal geweldig in Syrië. Er is niks aan de hand. En reden dan, uh, dan snel door. En de mensen die wat uh, wilden vertellen... die hadden echt als voorwaarde dat ze niet in beeld zouden komen. Dat hun stem eventueel vervormd zou worden. Dat, er, dat hun auto niet gefilmd werd. Hun kenteken, niks. Uh, hun vrouwen, hun kinderen niet. Dus echt die angst die zit er heel erg in. Uh, ja, Syrië is een land waar ze zeggen... van ja, de muren die hebben, hebben oren. En ze weten gewoon, dat vertelden. Ook een man, een Syriër, die al lange tijd in Jordanië woont, die zegt, kijk Syriërs, het moment dat ze de waarheid spreken, ja, dan vindt het regime hen wel. Uh, hun familie loopt gevaar, die daar is achtergebleven, of als ze zelf teruggaan, komen ze in de problemen. Dus ja, mensen durfden wel bespreken wilde getuigen, uh, omdat ze vinden dat ze op die manier moeten bijdragen aan de strijd, maar uh, wilden dat absoluut niet herkenbaar doen. Hmm. Hebben ze hoop op een oplossing en, en verwachten ze iets van het buitenland? Van de internationale gemeenschap voelen ze zich nu bijvoorbeeld in de steek gelaten? Die hebben gesproken en die zeiden van ja, waarom helpt het buitenland uh, ons niet? Maar heel veel mensen die zijn met iets anders bezig te zijn, die zeggen wij zijn sterk. Wij worden, bij onze groep wordt steeds groter. Het is niet zoals in 1982 in Hama in één stad. Nee, het is nu in het hele land. En elke dode die er valt, groeit ons, uh, ons aantal. En op dit moment hebben wij die hulp nog niet nodig. Maar ja. Als het langer duurt, uh, ik sprak met een man die zegt... Ja, als de situatie net zo wordt als in, in, in Libië, misschien hebben wij dan ook die hulp nodig. Ze denken dan niet aan een internationale troepenmacht... maar meer aan hulp uit de, uit de directe uh, buurlanden. Een ander probleem is dat uh, in Libanon, daar uh, is in het zuiden Hezbollah uh, vrij, vrij machtig... en de geruchten doen uit nou de ronde dat er bussen met Hezbollah-strijders die kant ondergaan om, gaan, om uh, het leger te ondersteunen. Nou, ik, nogmaals, het zijn geruchten. Het is onduidelijk of dat echt zo is, maar daar zijn mensen ook wel bedoeld voor dat ze zeggen: ja, van die grens hoeven wij geen steun voor ons de opstandelingen te verwachten. Maar het is niet zo dat ze daar nou echt bezig zijn met wat gaat de VN vandaag of morgen beslissen. Nicole Lefebvre sprak met vluchtelingen uit de stad Daya in Syrië. De Nederlandse organisaties vertrekken binnenkort naar de Gazastrook om hulpgoederen af te leveren. En dat betekent dus dat ze de Israëlische blokkade zullen doorbreken. We spreken straks met een van de organisatoren. Eerst maar eventjes naar Wijnand Zwaan. Hoe ontwikkelt de ochtendspits zich, Wijnand? Ja, een normaal beeld op de weg. En dat is gunstig, want de woensdagochtendspits verloopt doorgaans vrij rustig. In totaal 90 kilometer. Nou, wat langere files staan op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude 6 kilometer. En bij Utrecht de A27 vanuit Almere. Bij Beelthoven 5 kilometer. Kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Drie hoogleraren en een oud topman, oud banktopman, oud Rabobanktopman Herman Wijfels. die vinden dat er nog heel wat moet gebeuren om de banken gezonder te maken. Bankensector en dan vooral de grote banken. Ze kwamen met hun kritiek in Nieuwsuur gisteravond op de dag voordat de Nederlandse Bank, dat is dus vandaag, met een rapport komt over de financiële sector. Een van die deskundigen is hoogleraar economie... aan de Universiteit van Utrecht, Hans Schenk. Misschien goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er dan mis met die met name grote banken? Nou, u kunt het uh, misschien uh, zelf vol voorstellen. Uh, uw uh, dak is, uh, is lek. En u hebt nadat het opgehouden is met regenen... uw huiskamer uh, goed schoongemaakt, uh, opgedweild... met materiaal dat u van de buur geleend hebt. Dat is de overheid. En... Uh, maar u hebt het dak niet gerepareerd. Dat betekent dat zodra het weer begint te regenen... uw woonkamer weer onder water zal lopen. En de banken hebben dus niet veranderd aan hun beleid van voor de crisis? Nee, men heeft wel enigszins orde op zaken gesteld. Men heeft de kamer gedeeld. Maar men heeft geen structurele maatregelen genomen. Meneer Schenk, dat klinkt wat uh, dommig, als ik zo vrij mag zijn. Uh, dat is niet dommig. Uh, dat heeft, maar ja, dat, in mijn voorbeeld klinkt dat dommig. U uh, moet je voorstellen dat uh, de banken zelf ook... Uh, belang hebben bij het eh, niet repareren van het dak, mm -hmm. zolang eh, ze toch geholpen worden met het wijden van de Kamer, als het weer gaat regenen. Mm. Want de overheid staat altijd klaar ja. om eventueel garanties te geven. Voor die grote structuurbanken, zoals wij dat noemen, systeembanken, staat de overheid altijd klaar. Want die banken weten die banken natuurlijk, natuurlijk ook dat zij systeembanken zijn en dat dus inderdaad um, zij niet onder zullen vallen omdat de overheid dat niet toestaat. Ja, dat is, uh, dat is iedereen duidelijk, ja. Of geloven zij dat dat niet nog een keer kan gebeuren? Hebben zij een rotsvast geloof in eigen kunnen? Uh, ja, maar dan zouden de feiten toch uh, op, uh, op uh, andere instellingen moeten wijzen. Ja, leiden, nou leiden. dat was de volgende vraag. Dan hebben ze dan niks geleerd. Ja, dat is, uh, daar lijkt het heel erg op. Uh, het is niet zo dat wanneer je met een individuele bankier spreekt... Uh, de bankier van Toeter nog blazen weet, nee, uh, men weet wel degelijk wat er gebeurd is, maar uh, er zijn een paar zaken die hen uh, zo na aan het hart gaan, dat men die eigenlijk niet wil aanpakken. En dan bedoel ik met name natuurlijk op uh, de bonusstructuur, maar ook op de, uh, de combinatie van zakenbank en consumentenbank. Mm -hmm. Wij moeten ook eventjes dan um, ingaan op de rol en uh, de risico's voor de consument. Want, um, en dan wordt het meteen wat uh, minder um, abstract. Als de regering ingrijpt en de overheid garanties geeft, betekent dat natuurlijk simpelweg dat de belastingbetaler opdraait voor de risico's die banken nemen. Ja, natuurlijk. De tientallen miljarden, in sommige gevallen honderden miljarden... of misschien zelfs duizend miljard, als je ook de Amerikanen meerekent rekent... die door de overheden in de banken zijn gestopt... die moeten natuurlijk allemaal weer door de overheid terugverdiend worden. En die worden terugverdiend door te bezuinigen op allerlei andere uitgaven. En daar, dat merkt de burger. Er wordt bezuinigd op uitgaven in het onderwijs en de zorg enzovoort. en Zelfs in het leger... En tegelijkertijd worden de belastingen opgevoerd om uh, de door de overheid afgesloten leningen, ten behoeve van die banken, uh, te zijn de tijd weer te kunnen terugbetalen. Ja, maar de overheid is daar niet blij mee. Die wil dit niet nog een keer uh, gaan doen. Niet nog een keer belastinggeld daarin gaan pompen. Heeft minister de jager of de kamer de banken de wacht niet aangezegd? Mm, tot zekere hoogte wel. Uh, maar het is de vraag of de overheid dat niet wil. Uh, de overheid heeft oh. de afgelopen honderd jaar... En zich steeds zo opgesteld. En eh, daaruit kun je afleiden dat de overheid liever eh, de banken op deze manier aanpakt. Durf een flinke rugsteun te geven wanneer het nodig is. Eh, en de burger daarvoor laat opdraaien. Maar wat zou het belang daarvan zijn dan? Nou het belang daarvan is dat er een, een, een lobby die er vanuit de financiële markt en de banken eh, wordt gestreden. En wordt eh, vriend wordt gehouden omdat er toch belangrijke economische uh, overwegingen in het spel zijn. Bijvoorbeeld werkgelegenheid bij die banken, hoogwaardige uh, werkgelegenheid, hoogopgeleide werknemers. En uh, positie in het internationaal betalingsverkeer. Tja, nou meneer Schenk uh, beloof die veel goed. <laughs> Nou, het belooft niet zo goed. Kijk, heel langzaam maar zeker worden er kleine veranderingen gedaan... maar het is niet genoeg. De, de banken zouden meer geld in eigen kas moeten houden... dan in de plannen die nu op tafel liggen het geval zal zijn. Er zouden ook allerlei andere sommetjes moeten worden gemaakt. De deskundigen spreken dan over de zogenaamde Basel-normen... die zouden anders aangepakt moeten worden. Maar het gaat toch denk ik vooral... ...om het uh, veranderen van de structuur van het bankwezen. En, en daar de... bedoel ik het opsplitsen van, uh, van uh, de spaarbanken, van de consumentenbanken aan de ene kant... ...en de zakenbanken die vooral die grote risico's lopen waar we aan onderdoor zijn gegaan de afgelopen jaren... Ja. ...aan de andere kant. En denkt u nu dat de Nederlandse bank de banken daartoe op gaat roepen vandaag in dat rapport? Dat denk ik niet. Uh, en we hebben net in Groot-Brittannië een commissie gehad, de commissie Vickers ...die uh, voorzichtig uitspraken in die richting heeft gedaan we kunt zich misschien herinneren dat de commissie de Wit, die vorig jaar in Nederland gerapporteerd heeft over deze crisis, eveneens een soortgelijke uitspraak, een soortgelijke suggestie heeft gedaan. Ja. Uh, maar. Men zal hoogstens gaan tot het inbouwen van wat men noemt Chinese muren. Dat wil zeggen dat binnen één onderneming, de ene afdeling van de bank, niet geacht wordt te communiceren met de andere afdeling van de bank. Maar dat is een technocratische oplossing die in de praktijk niet werkt. Je zult daar radicaal een schijning tussen moeten aanbrengen. We gaan met belangstelling uitkijken naar dat rapport. Meneer Schenk, hartelijk dank. Graag gedaan. Goede uitleg. Zeven minuten voor half negen, wij gaan door naar Mark Robin Visser. Die is in Deventer bij de Bob Academie. Het gaat dan over moeilijk opvoedbare jongeren... die terecht kunnen op dit soort campussen, zoals ze tegenwoordig worden genoemd. Worden ze dan intensief begeleid naar een opleiding of werk... maar die campuses die moeten dicht. De regering wil ze niet meer financieren. heeft te maken met bezuinigingen. Um, met wie ben je nu, Mark Robin? Ja, nou, ik heb maar eens eventjes uh, iemand uit het bedrijfsleven erbij gehaald. Want tenslotte deze academie hier in, in Deventer... is ten slotte opgericht door het bedrijfsleven. BOP staat voor Bedrijvenontwikkelpunt. Meneer Loderus, u bent van een uh, verpakkingsfabrikant? Ja, van een blik, uh, blikfabriek hier in Deventer. En u, uh, u kunt die jongeren die hier uh, begeleid worden wel gebruiken? Zeker, zeker in de toekomst uh, hebben wij vacatures. Zeker ook in de technische beroepen die wij via onze bedrijven hebben... Daar zullen we in de toekomst heel veel mensen voor nodig hebben. Ja. En ook als je kijkt naar de markt hier in de Stedendriehoek... Deventer, Suds en Apeldoorn... dan is de uitstroom in de komende jaren erg groot. Dat betekent dat we eigenlijk alle, alles wat we kunnen krijgen op de markt... wat we verder kunnen en moeten ontwikkelen... daar moeten we gebruik van maken. Ja. Daarom hebben jullie dus ook deze BOP, deze BOP opgericht. Ja, dit de, de, Deze academie. Dat klopt. Ja. Maar wie betaalt hem? Hij wordt voor een deel betaald door de overheid... Maar dat betekent wel, op het moment dat deze jongens en meiden hier afkomen met klaar om aan het werk te kunnen gaan... dat ze daarna door het bedrijfsleven worden opgepakt en verder worden opgeleid om tot de, de, de monteurs en de technici te komen die wij nodig hebben als bedrijven. Ja. Sinds 2007 moet nu deze academie de deuren sluiten. Kunt u dat uitleggen aan mij, waarom dat is? Nee, ik kan het niet uitleggen. Ik denk dat we geprobeerd hebben om groepen jongeren die het erg moeilijk hebben op de markt om daar met z'n allen voor te zorgen dat die klaargestomd worden... om uiteindelijk in het bedrijfsleven ergens een plaats te kunnen krijgen. En dan hebben we het over jongeren die problemen thuis hebben... die ja. niet meer naar school gegaan zijn, misschien vers, verslavingsproblemen hebben. Dat kunnen allerlei soorten problemen zijn. Dat zijn jongeren inderdaad met diverse problemen... die, die komen vanuit, inderdaad, vanuit de jeugdzorg, maar ook vanuit andere criminele circuit... waar ze soms in gezet hebben, die opgevangen moeten worden... en extra, extra begeleiding en coaching nodig hebben om zover te komen dat ze weer in het normale circuit mee kunnen gaan draaien. Dus of terug naar school, of van hieruit aan een baan bij een van de werkgevers. Ja. Nu heb ik vanmorgen met de directeur van de academie gesproken. Die zegt, we hebben hier een bijzonder hoog slagingspercentage. Heel, een heel succesvolle aanpak hebben we hier. U bent een man van de praktijk. U bent Human Resource Manager. Ja? U neemt mensen aan en u ontslaat ze ook weer als het moet. Wat vindt u van de resultaten die hier geboekt worden? Ik vind de resultaten erg goed. Ik, als, als we de gesprekken die we hebben... en we zien dat er een heel erg hoog slagingspercentage is... of terugkeer naar school in een normale circuit... dan wel van hieruit aan een baan, stageplek, dan denk ik dat we het heel erg goed doen. Ja. Toch moet de tent hier dicht. De wethouder komt straks ja. ook nog even hier, hier praten. Heeft u een vraag voor hem? Ik zou me willen vragen van waar, waarom hij geen negaton vrij kan maken in deze gemeente. Ik denk dat er nog bezuinigingsmogelijkheden zijn om dat geld vrij te maken.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 Radio 1, het NOS-journaal. Centrale opslag van vingerafdrukken van de baan en Kruif keert terug bij Ajax. Goedemorgen, bijna half negen. Ik ben al Megens. Vingerafdrukken uit paspoorten worden voorlopig niet centraal opgeslagen. Minister Donner laat dat vandaag de Tweede Kamer weten. De Kamer had steeds vaker bezwaren tegen de opslag van die biometrische gegevens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 Het harde optreden van Syrië tegen demonstranten leidt tot groeiende kritiek uit de internationale wereld. Een aantal Europese landen wil dat er meer druk wordt gezet op Syrië om te stoppen met het geweld. VN-secretaris Ban Ki moon zegt dat een onafhankelijk onderzoek nodig is. De High Commissioner for Human Rights and I agree there should be an independent, transparente en effectieve investigation. De Syrische vertegenwoordiger bij de VN ziet dat heel anders. Syrië heeft geen hulp van buiten nodig, zegt hij. Het land is prima in staat om zelf onderzoek te doen volgens de woordvoerder. Syrië uh, has a government, has a state. We can undertake any investigation by our own selves. With full transparency. We have to hide. 400 burgers zouden er in Syrië tot nu toe zijn gedood... en ook zouden er honderden mensen zijn opgepakt. Het is dan moeilijk om dat in precieze aantallen te noemen... want het land zit op slot. Zowel nationale als internationale media... kunnen geen hoogte krijgen van de situatie. Chemieconcern DSM heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. Ten opzichte van een jaar geleden steeg de winst met 28 procent... naar 166 miljoen euro. De omzet nam toe met 5 procent...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 200 patiënten van het Jeroen Bos ziekenhuis verhuizen vandaag. Het ziekenhuis nu nog op twee plaatsen in Den Bosch wordt verplaatst naar de rand van de stad. Een nieuwe locatie. Patiënten gaan met vrachtwagens daar naartoe. Maar dat is volgens deze woordvoerder lang niet zo erg als het klinkt. Wat we zien aan de binnenkant van de vrachtwagen is inderdaad bijna een complete inrichting die, die nodig is om patiënten van alle uh, voorzieningen te... Uh, ja, alles wat de patiënt nodig heeft zit erin. Dan zit er, uh, er is ook een uh, verpleegkundige van het regionale ambulancevervoer en die heeft in die vrachtwagen alles wat nodig is om uh, in te kunnen grijpen wat ook zou kunnen gebeuren in een ambulance. Patiënten worden begeleid door een politie-escort. Het nieuwe ziekenhuis in Den Bosch wordt op 24 juni officieel geopend. Zeeuwse staatslid Robesin gaat een open brief schrijven aan de Tweede Kamer. Hij heeft met verbazing zitten luisteren naar het debat. Er bleek uiteindelijk geen kamermeerderheid te zijn... die er moeite mee heeft dat Rutte en Robesin in het torentje hebben gepraat... over uh, op wie het staatslid zou moeten gaan stemmen bij de Eerste Kamerverkiezingen. Volgens Robesin waren de meeste argumenten van de oppositie ongefundeerd. Ik wil z'n dus haar fijn uitleggen... Uh, wat ik daarvan vind. En, en, en ook duiden op de, op de aaneenschakeling van onwaarheden. En dat zet hij allemaal in een brief aan de Kamer. Het Zeeuwse statenlid wilde eerst op de onafhankelijke senaatsfractie gaan stemmen. Maar uiteindelijk, na dat gesprek met Rutte en Wilders... besloot hij op een coalitiepartij te gaan stemmen. Dan de sport nog. Johan Kruijf keert na 23 jaar terug bij Ajax in een officiële functie. Hij neemt zo goed als zeker zitting in het nieuwe bestuur... en in de raad van commissarissen... De ledenraad van de Amsterdamse Club ging dinsdagavond in de Arena Unaniem Akkoord... met de dubbele kandidatuur van de legendarische nummer 14. Dat was gisteravond dus dinsdagavond. Rob Been, voorzitter van de ledenraad, tegen verslaggever Joep Schreider. Joon Cruijff heeft zich bereid verklaard uh, om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen. En de ledenraad die steunt dat? Of waren er nog voorwaarden? De ledenraad steunt dat unaniem. Cruijff gaat doen waar hij goed in is. Uh, Joon Kruijf uh, heeft uiteraard zeer veel verstand van, uh, van voetbal... Daar gaat hij zich ook primair op richten. En de andere leden in de Raad van Commissarissen gaan daar ondersteuning aan geven. Robin, de voorzitter van de ledenraad. Kruijf heeft aangegeven zijn plannen voor Ajax gefaseerd te willen invoeren. Dat betekent dat de jeugdopleiding niet meteen op de schop zal gaan. Tot zover het nieuws overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag is er wat meer bewolking dan de afgelopen dagen. En in het oosten blijft het niet overal droog. Op dit moment ligt de temperatuur tussen 8 en 11 graden. En er is veel sluierbewolking. In het uiterste oosten komen al enkele buien voor. Vanmiddag wordt de sluierbewolking in het westen dunner en laat de zon zich regelmatig zien. Over het oosten en zuidoosten van het land trekken dan enkele regen- of onweersbuien, mogelijk ook met windstoten. Op de wadden staat een vrij krachtige noordenwind die tijdelijk krachtig kan zijn, windkracht 6. Door de noordenwind wordt het aan de kust niet warm. De middagtemperatuur komt daaruit tussen 11 en 14 graden. Verder landinwaarts inwaarts is de wind matig en wordt het wat warmer met 17 tot 19 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. Het wordt morgen 13 tot 18 graden. Aan ah, en we hebben Nog een goede 100 kilometer file. De file is die opvallen qua lengte op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoop het Nieuwe meer 5 kilometer. Er staat ook 5 kilometer op de A10 tussen Schellingwoude en Duivendrecht. En op de A28 zollen richting Amersfoort. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden 5 kilometer.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Werklozen, hoogopgeleide 45-plussers kunnen vaak geen nieuwe baan vinden. En dat ondanks veelvuldig solliciteren. Een groepje van die werklozen, van boven de 45... organiseert vanmiddag een discussiebijeenkomst bij het UWV in Amsterdam. En met twee van hen gaan we spreken. Peter Apeldoorn en Irusha Zima, beide 55-plus al. beide ook goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen bij u, mevrouw Siemer. Ja. We vragen? eerst maar eens Wat voor werk u eigenlijk zoekt? Uh, ik zoek uh, werk in uh, projectmanagement, in uh, de projectondersteuning. En daar is uh, gelukkig op dit moment een um, arbeidsmarkt aan het uh, uh, aantrekken. U bent heel erg aan het ruisen, mevrouw Zimmer. Of u loopt door het grind, maar dat laatste kan ik me niet voorstellen. Nee, nee. Misschien <laughs> kan iemand daar iets aan doen. Of u moet stil blijven zitten. Ja, nou, ik zit er hartstikke stil. Ja, het wordt nog niet beter. Mm. Maar we houden we, we, we het even in de gaten. ja. Goed, nog een keer. En, en u, u, het is voor u lastig om iets te vinden? Um, nou, op zich uh, je, er zijn er best aardige uh, vacatures. Maar je merkt gewoon dat dan uh, uh, afwijzingen uh, uh, krijgt van uh, u past niet in het uh, profiel. Of, uh, of ge ook gewoon geen reactie. Nee. En u heeft echt het um, de indruk dat het met uw leeftijd te maken heeft? Um, ja, dat zou kunnen, ja. Meneer Apeldoorn, wat voor uh, werk zoekt u? Uh, ik zoek uh, uh, werk als accountmanager, het liefst in de verpakkingsbranche. Uh, dus als en... accountmanager bij de verpakkingsbranche, wat doet ja. u dan? Uh, dan kan ik mij uh, uh, inzetten om uh, uh, um, uh, verpakkingen die ontworpen zijn door bureaus... om die productie klaar te maken en te produceren. Het lukt u ook niet om werk te vinden op dit moment? Nee, het gaat heel moeilijk. En waar ligt dat aan, denkt u? Uh, ik denk aan de leeftijd. Ik heb uh, vele, vele sollicitaties geschreven. Ik heb, uiteindelijk heb ik mijn uh, leeftijd uit mijn cv gehaald. Mm -hmm. Daar kreeg ik uh, meerdere uh, reacties op dan, dan voorheen. En uh, uiteindelijk dan uh, uh, komt er een afzegging uh, met als tekst... van pas niet in het profiel of, of uh, uh, uh, we hebben het intern opgelost. Mm -hmm. Maar niet duidelijk uh, uh, waarom de afwijzing nou echt... echt en, en waar, waar zit het hem in? U zegt het is de leeftijd. Bent u dan te duur? Want je zou toch zeggen dat u heel wat ervaring meebrengt? Uh, dat... Dat denk ik ook. En u zegt, uh, ben je te duur? Uh, dan zou dat altijd nog een onderhandeling kunnen zijn uh, uh, over, over je salaris. Dus uh, uh, ik heb genoeg uh, uh, mensen, 55-plus werkeloos... die zeggen, wij willen best voor min, minder geld aan de okay, gang. Maar zover komt het niet eens? Nee, nee zover komt het niet, klopt. Nou, u, Meneer Abeldoorn hoort het dus, mevrouw Zimmer, U kunt natuurlijk pech hebben hè, met, met dat clubje waarmee u bij elkaar bent gaan zitten. Dat u toevallig een paar keer allemaal bent afgewezen. Maar dat bij anderen wel goed gaat. Maar u hoort dat het vaker gebeurt. Uh, ja, en dat is ook een van de redenen waarom uh, Peter en, en ik zelf zeg maar, uh, de, uh, besloten hebben... om een, uh, een vertaalslag te maken van uh, de te organiseren uh, netwerkevent. Aanvankelijk zou het ook een netwerkevent zijn, maar wij uh, hadden meer zoiets van... nou, we merken dus dat de ervaringen binnen die netwerkgroepen eenduidig zijn... van mensen die dus uh, te maken hebben met afwijzingen uh, zoals wij ne net aangaven... van uh, niet in het profiel passen en of gewoon geen reactie, of. Uh, ja, nou ja, waardoor je dus denkt: waar ligt het dan aan? Ligt het aan het imago? Dus. U gaat een vertaalslag maken. Wat, wat, wat gaat u doen dan? Nou, wij willen dus graag de discussie in gang zetten. met betrekking tot het, de, het imago van de, de 45-plus werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. uh, waarvan we de indruk hebben dat die wellicht heel negatief is. Dat die gewoon niet klopt met de werkelijkheid. omdat er heel veel mensen keihard bezig zijn om aan de slag te willen. en nog een carrière willen. En ja, een postcarrière, dus na een reorganisatie op straat gezet, en dan nog dapper bezig zijn om een leuke en geschikte baan te vinden. En zelfs ook daar wat concessies aan te doen. Ja, dus je wilt ja. mensen bij elkaar brengen om erachter te komen. Nou, niet, nou zozeer de achter, nee, niet zozeer om erachter te komen. Want er zijn al natuurlijk een aantal sprekers uitgenodigd... die hun uh, uh, zienswijze en hun visie al hebben gepubliceerd. En die willen wij uh, samenbrengen uh, op, met de genodigden van uh, het UWV. En um, wij hopen dus dat uh, we een soort baksteneneffect uh, creëren... door de discussie hiermee in gang te zetten. Ja, maar wat, wat wilt u dan? Wij vragen ons toch nog één ding af. Jongeren komen lastig aan de baan? 45-plussers nou ja. komen lastig aan het bak ja, Wie dan uiteindelijk niet? Nou ja, het lijkt alsof de arbeidsmarkt bepaald wordt... Uh, uh, met leeftijdsgroep uh, 30 tot en met 40. En uh, na 40 lijkt het alsof het lastiger wordt... Uh, voor degene die dan uh, uh, op de arbeidsmarkt zich moet bewegen... en zoeken naar een uh, leuke job om aan de bak te komen. Hoe verander je dat dan? Meneer Apeldoorn misschien? Uh, wat, wat, wat, wat, wat wij eigenlijk willen uh, is, is, is uh, uh, kijken wat de mogelijkheden zijn en waar, waar het aan ligt dat, dat, dat 55 of 45-plussers niet, niet aangenomen worden. U moet zich bedenken, de 45-plusser kan ook goed naar naar zichzelf kijken, moet het ook doen. Uh, misschien is hij wel niet uh, uh, uh, goed op de hoogte van de so sociale media. Uh, uh, uh, misschien so solliciteert hij wel niet goed. Uh, daar nee. willen we achter zien te komen. En daarom hebben we dit ook uh, belegd, dit, dit, dit, dit, dit, deze, dit, deze discussiemiddag. En uh, uh, de, de, de vraag is... Uh, uh, uh, als werkgevers uh, uh, niet bereid zijn om oudere mensen aan, aan te nemen, laten ze dan zo eerlijk zijn om dat te zeggen. En laten ze dan te zeggen, je bent duur. Maar niet op voorhand ja. uh, uh, uh, uh, 45-plussers uitsluiten. Nou, Goed. Dus misschien iets verbeteren aan uh, het imago, het eigen imago, maar ook de werkgevers ja. dus van iets anders proberen ja. te overtuigen. Klopt helemaal. Peter Apeldoorn en Irusha Zimmer, succes met solliciteren. Oké, okay, bedankt. Ja. En bedankt voor uw uitleg. Ja, hoor. Goedemorgen. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken wil het niet hebben. Maar Nederlandse organisaties zoals Stop de Bezetting, Stichting Palestina en een ander Joods geluid doen het toch. Overwege mij vertrekken ze vanuit Griekenland om deel te nemen aan de tweede gaza -vloot. Wij praten met een van de organisatoren, Benji de Levi van Gazafloot Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat de gazafloot doen? De gaza gaat uitvaren. En dat is een vloot van pakweg een vijftiental schepen uit bijna even zoveel landen. Uh, en die gaat met mensen en hulpgoederen naar Gaza. Hmm, dat is de vorige keer niet zo goed uitgepakt. Uh, Toen is de er keer geschoten. Heeft, ja, nee, de vorige keer heeft Israël de uh, illegale blokkade gehandhaafd. En dat betekent dat ze schepen heeft tegengehouden. Uh, dat ze er uh, gewelddadig schepen heeft overvallen. En Daar zijn mensen bij overleden. Ja. Ja. Uh, toch gaat u dat doen? Ja, we gaan het zeker doen, omdat uh, meerdere redenen. Het belangrijkste is dat Israël, die uh, treedt het internationale recht met de voeten in illegale blokkade, een collectieve straf van bijvoorbeeld Gaza, uh, dat is verboden volgens internationaal recht. Uh, en uh, eigenlijk in de afgelopen jaren heeft uh, de internationale gemeenschap daar niks of heel weinig aan gedaan. Uh, wij willen dat zeker aan de orde stellen en we willen zeker uh, laten blijken dat dat niet kan dus. Uh, en het tweede is dat wij uh, de hulpgoeden die we bij ons hebben, uh, dat die broodnodig zijn in Gaza, we door die... Blokkade. Er komen heel veel spullen, gaan ze niet binnen. Hm. Meneer De Levy, nou heeft de minister gezegd, Lara zei het al, uh, doe dat nou niet. Hij kan het u niet verbieden, maar kan wel oproepen om daar niet aan deel te nemen. Wat vindt u van zo'n oproep? Nou, ik, ik weet niet, het is geen onverwachte, maar toch eigenlijk wel een onverwachte oproep. Want uh, er staat in de Nederlandse Grondwet dat de Nederlandse regering uh, de internationale hechtsorde moet bevorderen. En wat ze nu doet is uh, niet het bevorderen van de internationale hechtsorde, namelijk... Zorg dat die blokkade wordt doorbroken. Maar gewoon stilzwijgend toestaan dat Israël die blokkade blijft handhaven. Maar hij vindt dat ook zo'n vloot, zo'n flottielje wat daar naartoe gestuurd wordt, um, in het allerminste een bijlage levert aan een oplossing van het Palestijns-Israëlisch conflict? Ja, daar ben ik helemaal niet mee eens. Het um, eerste is het conflict. Zoals hij de Palestijnse-Israëlische conflict noemt, al tientallen jaren komt geen stap dichterbij. Dus ik begrijp niet dat eh, waar men zegt dat die vloot geen oplossing biedt, als al die andere eh, mogelijkheden die er zijn geweest, en ook de Nederlandse regering aan bijgedragen heeft, dat die gewoon niet opgepakt zijn, die is wel gewoon zijn gang kan blijven staan. En gaan met onderhandelsteun van de Nederlandse regering. Eh, en ik denk dat het wel eh, een bijdrage kan leveren. A, eh, het wakker schudden van de internationale gemeenschap. Mensen, dit kan echt niet meer. Uh, B, uh, dat, de blokkade is natuurlijk... Uh, ...voor het niet, laten we zeggen... Uh, de, uh, ...in Gaza... Uh, ...de gevoelens van... ...joh, wij moeten met z'n allen... Uh heerlijk uh, naar vredes te geven in uh, niks doen. Ja. De blokkade kan medezorgen voor een, een stukje radicalisering... de armoede door de onmogelijkheid het land uit te gaan... de onmogelijkheid werk te vinden enzovoort. Dat bevordert dus uh, radicalisering. En uh, ik denk dat wij ook met het, de vloot en proberen blokkade toebreken... daar een stukje bijdrage geven aan, dus een oplossing van het conflict. Hm. Um, nou is er een spoeddebat. Uh, morgenochtend houdt de Tweede Kamer een uh, debat hierover over... Die wat moet er gebeuren om u nog van gedachten te laten veranderen? Of uh, houdt u vast? Uh, nou kijk, als de Nederlandse regering niet zegt... wij gaan vanaf vandaag, vanaf morgen dan... Uh, keihard tegen Israël uh, En tegen de blokkade. Zeggen van, ja. uh, joh, die blokkade moet doorbroken worden. En die is doorbroken voor, laten we pakken, zeggen, uh, 5 mei. Bevrijdingsdag. Uh, dan gaan wij gewoon door. Oké, okay. goed. Bentje de Levi van de Vloot Nederland. Dank. Ja, graag gedaan. Zo dadelijk dan hebben we het over Saab. Want het is nog absoluut niet duidelijk hoe het verder goed met, moet met de autofabrikant. Er wordt misschien wat meer bekend vandaag. De directie heeft namelijk een bijeenkomst belegd. Straks onze correspondent Roning Kreton over. Eerst nu de verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Ja, we zien het wel vaker de laatste tijd. Met dit weer hebben we ja, gunstige omstandigheden. Dus een normale spits zonder al te veel bijzonderheden. De langste files staan op de A15 van Rotterdam naar Gorkem, Bij knooppunt Gorkum 7 kilometer. De A28 zullen Utrecht bij Amersfoort 6. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Er staat tussen Morgestel en Best 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het wordt wel de grootste vergeten ramp in de geschiedenis... van de Nederlandse koopvaardij genoemd. De ondergang van de SS Slamat... Een Nederlands passagiersschip van de Rotterdamse Lloyd-maatschappij. Precies 70 jaar geleden, op 27 april 1941, werd het door de Duitsers gebombardeerd. Dat was toen bij Griekenland. Ruim 900 mensen kwamen om het leven. Nou, in de Laurenskerk in Rotterdam is vandaag een herdenkingsdienst. Er wordt ook een monument onthuld. Frans Luidinga is een van de initiatiefnemers. Hij hoorde op zevenjarige leeftijd dat ook zijn vader was omgekomen. Wij eh, kregen dat bericht dat druppelde als het ware door uit het buitenland. En eh, werd ook later in de krant eh, vermeld dat de was gebombardeerd en gezonken. Uw vader was de kapitein van Mij de, de Slamet. Mijn was de kapitein, ja. En uh, hij was uh, ja, een heel ervaren kapitein, want vanaf 1909 voerde hij al op allerlei vrachtschepen. heeft alle passagiersschepen gehad en... Uh, en, en dit schip was ook bekend voor hem. Hier ligt een grote zwart-wit foto. Dit is een foto van de slamat voor het San Marco plein tijdens een cruise. Kunt u ons even meenemen, 70 jaar terug in de tijd. Wat is er nou precies met die slamat gebeurd? Ja, De slamat was dus uh, troepentransportschip uh, geworden. Want het was, al... eerst was eerst een passagiersschip? Het was eerst een passagiersschip. En toen uh, waren de Engelsen die waren in, in Griekenland aan het vechten. En de Duitsers die trokken Griekenland binnen, en de Engelsen werden daar verslagen. En die moesten vluchten. En toen is er een grote operatie is er opgezet. Moesten er moesten dan 60.000 man van het vasteland worden gehaald. Nou, daar was de Slamat uh, daarvoor ingezet. Uh, ze zijn om vier uur weggegaan, om zeven uur zijn ze gebombardeerd. De manning uh, heeft het schip moeten verlaten. Hoeveel mensen kwamen om die nacht? Nou, wij schatten zo in de buurt van de 950 tot 1000 ja. 60 hebben het overleefd. En daarvan hebben we in ieder geval nu één nog gevonden die in leven is. De man is 94. Die zullen we ook uitzenden in de herdenking. En hij is helaas te oud om hierheen te komen. Everybody was dead. All splattered all over the place. One man moving... Hoe was het om hem te ontmoeten? Ja, bijzonder. Hij, uh, in de hal had hij een hele tableau van de schepen die hij eraan hadden meegedaan. En hij was zelf um, had men gedacht dat hij omgekomen was. Daar had hij nog de brieven van, maar hij had het gered en zijn vel is van het been gestroopt. En daar heeft hij nu nog langs van. Dat is dus 70 jaar later. En dan after a time, some sailors on a float they came and they picked me up. In 1995 heb ik het hele verhaal uh, zoals ik dat heb uh, gevonden, uh, opgeschreven. Het scheepsjournaal van Tjalling-Luidinga, 1890 tot 1941. Wat uw vader bijhield? Ja, terwijl ik eigenlijk niks van mijn vader wist, uh, heb ik uh, bijna van uur tot uur uh, zijn, uh, zijn leven uh, kunnen neerleggen. Dat was wel bijzonder, dat vulde natuurlijk een hele gap omdat, ja, mijn vader heb ik bijna nooit gezien. Er wordt hier een diner georganiseerd, een herdenking. Waarom is dit zo belangrijk? Dat die mensen niet vergeten zijn. En, uh, wat ik altijd nog wel heel tragisch vind, is, is dat er uh, een 14-jarige jongen aan boord was. En, uh, ik heb die van een hele jonge jongens die hun hele leven nog voor zich hadden. En door zo'n ramp, uh, dan ondergaan. En uw vader was erbij? En mijn vader was erbij, ja. ja. 9 minuten voor 9, we gaan naar Zweden Met noodlijdende autofabriek Saab in Trolhetten ligt het werk vandaag precies drie weken stil Het is onduidelijk hoe het verder moet met het bedrijf Mogelijk wordt er vandaag wel wat meer bekend Want de directie heeft alle werknemers uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst nou, We praten met onze correspondent Rolien Kreton Rolien, wat krijgen die werknemers vandaag te horen, denk je? Nou, uh, ze hebben al wat gehoord. Ze begonnen namelijk uh, om zeven om uur. Uh, en ik heb een half uur geleden gesproken met een fabrieksarbeider die net uit de bijeenkomst kwam. Uh, die vertelde dat iedereen daar om zeven uur was. En vervolgens werden de werknemers in kleine groepjes verdeeld van zo'n dertig man. Het was dus geen grote bijeenkomst zoals uh, werd verwacht met Victor Muller. En zo hebben die werknemers van hun bazen gehoord hoe het ervoor staat... Uh, ja, en daarbij werden eigenlijk alleen de grote lijnen gegeven. Dus er werd gezegd, Saap, uh, wacht op antwoord. Uh, vooral de onderhandelingen met de Europese investeringsbank uh, verlopen heel erg traag. En ja, het is noodzakelijk dat er heel snel uitsluitsel komt, omdat Saab het zich niet kan permitteren om die fabriek nog langer uh, dicht te houden. Hmm, want uh, op dit moment, die mensen die niet uh, werken, worden wel betaald? Die worden wel betaald. Die hebben dus uh, thuis gezeten drie weken lang, worden wel elke ochtend gebeld uh, of ze toch niet naar de fabriek moeten komen. Mm -hmm. Dit is de eerste keer dat ze weer op de, uh, op de fabriek zijn. Nu hebben ze net hier bijeenkomst uh, gehad, dat is nu afgelopen. En ja, de rest van de dag blijven ze daar nog voor cursussen en, en onderhoud van uh, machines. Hmm. Want zou het kunnen dat bijvoorbeeld die doorbetaling gestopt wordt? Ja, dat is natuurlijk een beetje onduidelijk hè, wat, er, wat er gezegd is. Ja, dat is onduidelijk. Dat zal afhangen van de onderhandelingen. Kijk, het, het zal heel snel duidelijk worden of SAP het gaat redden of niet... En uh, ja, als, uh, als die onderhandelingen uh, goed verlopen... dan uh, hopen ze natuurlijk dat ze zo snel mogelijk weer naar die fabriek uh, kunnen komen... en kunnen doorgaan met het maken van auto's. Maar dat is, dat is afwachten. Nou, er zijn allerlei partijen bij betrokken. Hè, van de Zweedse regering tot aan General Motors nog steeds. Die voormalige ja. eigenaar. Um, en daartussen zitten ook nog particuliere zakenmensen. En je zei het al, die Europese investeringsbank moet inspringen. En die doet moeilijk. Maar waarom? Ja, dat is een goede vraag. Dat is, dat is niet helemaal duidelijk. Kijk, de Europese investeringsbank zegt nu... Uh, ...we willen het reddingsplan wel goedkeuren... ...maar dan willen we eigenlijk zo snel mogelijk van Saap af. Dus uh, al het geld dat Saap van de Europese investeringsbank heeft geleend... ...dat is ruim 200 miljoen euro... ...moet binnen 90 dagen worden terugbetaald. Nou, dat kan niet. Dat is niet realistisch. En het is niet duidelijk waarom de EIB, de Europese investeringsbank, zulke hoge eisen stelt. Het kan zijn uh, dat ze Saap hebben opgegeven. Dus uh, dat ze gewoon denken dat Saab het niet uh, kan redden. Het kan ook zijn dat ze het niet eens zijn met uh, Vladimir Antonov... De, de Russische zakenman die een belangrijk deel uitmaakt... van het uh, reddingsplan voor Saab. Wat vinden de Zweden eigenlijk van alle problemen bij Saap? Want het is toch uh, een beetje de trots van de natie, hè? Ja, zeker. Het is natuurlijk een icoon en ze zijn verknocht aan het merk. En bovendien uh, hopen ze natuurlijk dat Saab het redt... omdat uh, faillissement uh, zou uh, banenverlies uh, betekenen. Uh, 3500 uh, mensen werken bij Saab. Maar het zijn ook vooral de toeleveranciers die in het westen van Zweden zitten... waar, de, waar klappen zullen vallen. Dus er wordt ingeschat dat daar ook zo'n 3000 banen verloren gaan. Maar je hoort toch nu ook mensen in Zweden die zeggen ja, het probleem van Saab blijft dat er geen auto's worden verkocht. Uh, en dat kun je niet verbeteren door er nog meer geld in te pompen. Dus die mensen zeggen van ja, je kunt er beter een einde aan maken. Okay. We wachten af wat daar besproken is. Rolien Kreton, dankjewel. We gaan nog een keer naar Deventer, naar de Bob-academie. Die moet dicht. Die Bob-academie is een instelling waar moeilijk opvoedbare jongeren intensief begeleid worden naar opleiding of werk. Maar de regering wil daar niet langer geld in stoppen, Mark Robin Visser. Maar wat moet er dan met de mensen daar gebeuren? 45 uh, studenten worden ze hier genoemd. Ze uh, zitten hier op dit moment op die uh, Bob-academie. Ze zijn nu even in een groepssessie. Dat doen ze altijd na het ontbijt. Ze ontbijten hier samen. En daarna hebben ze groepsgesprek. Daar, uh, dat is privé. Daar gaan, gaan we niet bij zitten. Maar gelukkig is hier uh, wethouder Marco Zwart gekomen. Marco Zwart van de VVD Hij heeft een enorme portefeuille: niet alleen jeugd- en kindbeleid en onderwijs en het schoolverlatersoffensief, maar ook nog iets met landbouw en andere dingen. Ruimtelijk orden, volkshuisvestie, plattelandsbeleid en verkeer en vervoer. Hoeveel tijd heeft u precies voor jeugdbeleid en onderwijs? Dat moet je niet in uren willen meten. U werkt zich geslag in de rondte ja, goed, dat is het mooie van dit vak. Je hebt van je hobby je werk gemaakt en dan hoef je de tijd niet meer te tellen. Nou, daar feliciteer ik u dan mee. Is het niet zo dat sinds de regering besloten heeft... om zich van het jeugdbeleid af te trekken... dat u met een probleem bent opgezadeld? Nee, uh, dit is een te simpele voorstelling van zaken. Wat, we, uh, wat lastig is, is dat we weten dat over drie jaar... Uh, gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen voor het hele jeugdbeleid. Daar zijn we volop mee bezig. Maar je ziet nu wel dat in die overgang... een aantal dingen net niet goed, goed genoeg, genoeg zijn geregeld. En dat is jammer, ja. Wij zijn hier vanochtend bij de Bob-academie. Bob staat voor Bedrijven Ontwikkelpunt. Hier worden jongeren begeleid die problemen hebben... die uh, niet meer naar school gaan, die problemen thuis hebben... verslavingsproblemen enzovoort. Kortom, jongeren die, als ze niet hier opgepakt worden... hebben begrepen, in de problemen komen. En deze academie, die er sinds 2007 is, moet de deuren sluiten... Wat vindt u eigenlijk van deze academie? Nou, ik denk dat het een unieke combinatie is. En die zit er vooral hierin dat eh, kinderen eigenlijk van 8 tot 8 aandacht krijgen. Extra aandacht krijgen georganiseerd. En dat is voor een deel extra onderwijs. Waardoor ze ook de kans krijgen iets in te halen van dingen die ze gemist hebben. En tegelijkertijd, doordat het zoveel tijd is, ook wat structuur in hun leven krijgen. Zonder dat ze echt helemaal van huis zijn. Ja, ja dat klinkt positief. Het is ook positief. Ja, ja. Toch moet de tent hier dicht per 1 juli. Ja, dat verwondert mij altijd als je dan kijkt... naar hoe beleid georganiseerd wordt in Nederland. Ik zeg hier in er altijd... als je een experiment doet... dan moet je van tevoren ook hebben nagedacht... wat je doet als het experiment een succes is. En als je dat niet hebt gedaan... begin er dan niet aan, want dan is het experiment al mislukt. U constateert dat het een succes is? Ja, ik denk dat het voorziet in de behoefte van een, een aantal kinderen. En het Rijk heeft in feite in haar evaluaties ook gezegd... ja, we zien dat hier een aantal successen worden geboekt... Maar uh, ja, dat moeten ze dan maar overnemen. Zonder ja. dat ze precies aangeeft wie ze is en zonder dat ze aangeeft hoe dat dan moet. Ja. De overheid heeft zijn handen ervan teruggetrokken... en daarom bent u dus nu met een probleem geconfronteerd. We gaan hier straks na negen over praten met de directeur van de academie... en ook nog iemand uit het bedrijfsleven, want er moet hier even snel zaken gedaan worden. <lacht> Tot straks. Mark Robin Visser vanaf uh, De Bob in Deventer. Hoorde straks na negen uur nu dus nog een keer. Zo dadelijk, na het journaal van 9 uur gaan we het hebben over gegevens. Die TomTom Tom opslaat en die doorverkocht worden aan de politie. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om half 9, de halve finale in de Champions League. En Paas over de hele, die neemt de waardig aan, geeft met de linkerkant meest drukte voor in Real Madrid-Barcelona. Wow! LOS langs de lijn. Vanavond van half 9 tot 11. Radio 1. Het nieuws.